10 uur. Jobboert met het NOS Journaal. Internationale experts hebben zware kritiek op het onderzoek van de Mexicaanse regering... ...naar de vermissing van 43 studenten. Ze verdwenen vorig jaar september nadat ze slaags waren geraakt met de politie. Die zou de studenten hebben overgeleverd aan een drugsbende... ...die hen heeft vermoord en hun lichaam verbrand. Volgens experts heeft justitie in Mexico in het onderzoek veel fouten gemaakt... Zo zou bewijsmateriaal zijn vernietigd, getuigen niet of pas maanden later zijn ondervraagd en is forensisch onderzoek uitgebleven. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wil dat de regering van Mexico de schuldigen van de moord op de studenten oppakt en vervolgt. In Stockholm zijn duizenden mensen de straat opgegaan om hun solidariteit te tonen met vluchtelingen. Volgens de politie waren in de Zweedse hoofdstad zo'n 15.000 mensen op de been...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 Voorzitter Bakker van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept burgemeesters op meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Bakker wijst erop dat hij begin dit jaar al gezegd heeft dat er 10.000 bedden nodig zijn en dat aantal zal de komende tijd alleen maar hoger worden. Ik heb meer burgemeesters nodig die bereid zijn een asielzoekerscentrum in hun gemeente te openen, zegt Bakker. Het COA voert nu gesprekken met 120 gemeenten over de opvang van vluchtelingen. Het Nederlands elftal heeft in het EK-kwalificatietoernooi opnieuw verlies moeten incasseren. In Konia verloor Oranje met 3-0 van Turkije. Nederland kwam al vroeg op achterstand door individuele fouten bij Oranje. Het team van bondscoach Danny Blind verloor donderdag met 1-0 van IJsland. Oranje maakt nog een kleine kans op kwalificatie voor het EK volgend jaar in Frankrijk als Turkije in de komende twee wedstrijden punten laat liggen. Het weer ook vannacht bewolkt en geregeld buien. Het koelt af tot zo'n 12 graden. Morgen wisselvallig. Later op de dag op en droog. Het wordt net als vandaag zo'n 16 graden. Dit was. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zon. zon. Zee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars, welkom terug bij het radioprogramma Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort, het En We gaan weer beginnen met 16 werkjes, twee nieuwe. De eerste is van de Hans Christian, geen onbekende artiest, hij heeft nu een... CD gemaakt bij het label New Earth Records. Een label die jarenlang meegaat in dit programma. Nanda Devi heet deze CD. De volgende CD heet Keys of Light van Dan Burn En eh, nou, dat is dan helemaal door zichzelf uitgebracht. Goed, meer informatie via de website peacefulradio.eu. En daar eh, word je allemaal doorgelinkt naar... De websites van de artiesten zelf. Ik wens je heel veel luisterplezier. Look at Thank you.